Annette Schut met het NOS-journaal. De agent die in de Duitse stad Mannheim in zijn nek werd gestoken, is overleden. De agent probeerde vrijdag in te grijpen toen een man op mensen begon in te steken... bij een bijeenkomst van een islamkritische organisatie. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie de bekende rechtsactivist activist Michael Sturzenberger. Volgens Duitse media is de aanslagpleger een man van 25 uit Afghanistan... Hij werd neergeschoten door de politie en ligt in het ziekenhuis. Als Hamas instemt met het plan voor een staakt het vuren, dan zal Israël volgen. Dat denkt de Amerikaanse regering die het plan vrijdag presenteerde. Het plan dat de VS in overleg met Israël maakte... moet ook leiden tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars en meer humanitaire hulp. Hamas reageerde positief, maar de Israëlische premier Netanyahu temperde gisteren de hoop... Hij zei dat Israël vasthoudt aan de doelstellingen die het aan het begin van de oorlog heeft gesteld. De volledige vernietiging van Hamas is daarvan de belangrijkste. De twee Duitse mannen die sinds vanochtend vermist worden in de Maas bij Venlo zijn nog niet gevonden. Een sonarboot van de politie heeft inmiddels wel een mogelijke locatie kunnen traceren waar een speciaal team gaat zoeken. De twee doken de Maas in nadat een telefoon in het water was gevallen. Rusland, Saudi-Arabië en andere olieproducerende landen hebben afgesproken om ook volgend jaar de olieproductie te beperken. De OPEC plus landen produceren niet meer dan 2 miljoen vaten per dag om de olieprijs te steunen. Ondanks de oorlog in Gaza is de prijs stabiel. Een vat ruwe brendolie kostte vorige maand ongeveer 82 dollar.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 Een traditiegetrouw hebben we natuurlijk nieuwe muziek... zoals van Byron Metcalf, Rituals of Passion... en daarna nog een ander nieuw album van Serena Gabriel... met de Saffron Sky. Dat zijn de nieuwste, de gloednieuwste albums... en daarna krijgen we natuurlijk nog andere nieuwe albums... zoals Time Traveler van 2002. Ja, dat is een echtpaar met dochter... ...uit Scandinavië, die deze prachtige muziek maakt. Nou, over prachtige muziek gesproken. Hij is niet meer onder ons, maar ik ga wel weer muziek van hem draaien. Dan heb ik het over Erik Scott, A Trick of the Wind. En Erik heeft destijds in 2018 heeft een, een aantal... ...ja, dat noemen ze, uh, uh, ID's voor... ...dus een aantal promo's ingesproken voor Peaceful Radio... En helaas is Erik niet meer onder ons. Hij is in oktober 2019 uh, ja, alweer, uh, zo lang is het alweer geleden, overleden. Maar ja, en dan draai ik eigenlijk geen promo's meer van een artiest. Maar goed, uh, nu komt hij weer helemaal terug. En uh, wat mij opviel toen ik het allemaal vooraf ging luisteren... dat er toch wel uh, hele bijzondere promo's waren. En een heel eigen stijl. En dat is dan weer uh, prachtig om te horen... We sluiten af met uh, Stuart Jones met Rippling Waters en zo so heet het album en de track A Kiss in a Moonbeam. Peaceful Radio. .info. En uh, ik wens je veel luisterplezier. Abu ab aaj se tu khale qasam aaj dil se ye mila sanam ab aaj se tu khale Judanahi juda nahi sanam phir Ach, essa is het zo tu je in mijn تو komt? Kom op, kom op, kom op, kom toe ab